12 uur. Het ROS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Kerntransport naar actie Greenpeace alsnog op weg naar Frankrijk. De wereldomroep schrapt de meeste Nederlandstalige programma's. Een helikopterpilote veroordeeld wegens kapotvliegen hoogspanningskabels. Het is bewolkt met af en toe zon: 20 tot 23 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele bui. Vanavond vanuit het zuiden meer buien. In het oosten dan mogelijk met onweer. Morgenochtend wordt het vanuit het zuidwesten weer droog. En dan breekt af en toe de zon weer door. Het wordt wel wat frisser dan vandaag. Na nou, wat uren oponthoudt is het kerntransport uit Borselen weer verder gereden. Actievoerders van Greenpeace hadden zich vanochtend vastgeketend. Maar intussen zijn die mensen door de politie verwijderd daar bij Borselen. Joris staat op de plek waar de trein stil stond vanochtend. Die trein die op weg moest naar Frankrijk. Uh, Joris, hoeveel mensen zijn er opgepakt? Uiteindelijk zijn er 22 mensen uh, opgepakt. De meeste zaten in het busje wat hier uh, op, uh, op de rails uh, stond. Er is alleen nog maar een klein beetje glas uh, over. De rest is allemaal opgeruimd. En een aantal is in het begin van de ochtend uh, opgepakt. Die hadden zich uh, vastgeklonken aan uh, de spoorrails. En uh, daar vertelden zij uh, toen ze gearresteerd werden het volgende bij. Hoe was dat maar op. Ja, ja ik vind dat u, u ons zelf. Uh, uh... We zijn. Kun je gewoon 1, twee? Ja. Nou, dat gaat toch redelijk simpel? Ze zijn er gewoon uh, met z'n tweeën van afgehaald. En ze worden nu met uh, ijzeren balk en al... waar ze met hun handen uh, in zitten... naar een uh, arrestatiebusje uh, vervoerd. Dat ging best simpel, hè? We zijn er nog niet. Ja, dan sta je hier uh, niet meer uh, op het spoor... maar zit je bij een uh, arrestatiebusje. Nou zit je hier dus... Nou zit je daar nog wel aan vast. Voorlopig zijn ze nog niet van ons af. Laten we het daar alles voor de goede zaak? Ja, die goede zaak van Greenpeace. We hadden graag uh, gehoord wat de mensen die achter de, uh, het transport zitten... wat die er allemaal van vonden dat dit gebeurde. En van de politie. Maar goed, van de politie hebben we ieder geval gehoord dat het om 22 arrestaties ging. De mensen die achter het transport zitten... die uh, zitten daar achter vijf kilometer hier vandaan in Borselen. Ja. Dat was vanochtend vroeg. Uh, die vrachtwagen die is ook nog op het spoor gezet. Later, uh, Joris? Ja, er is een vrachtwagentje op dat spoor gezet. En daar waren de mensen van Greenpeace wel heel erg tevreden over. Dat was het punt waar het het langste duurde. Uh, die, die, die actie van vanochtend, dat duurde niet zo lang. Die mensen zijn redelijk snel van het spoor gehaald. Maar dat vrachtwagentje was een heel speciaal vrachtwagentje. Uh, daar zaten mensen... In, in de vrachtwagen zelf die zich vastgeklonken hadden. En dan waren er vier aan de buitenkant eh, vastgeklonken. En eh, daardoor duurde het heel erg lang voordat de politie in de gaten had... hoe dat nou allemaal precies in elkaar zat. Eh, van binnenuit hebben mensen ook nog voordat ze zich helemaal vast hadden gezet... Eh, zitten twitteren over, over uh, hun actie. Eh, ze mochten ook niet te groot zijn... omdat de ruimte niet zo heel erg uh, groot was uh, daar, daar binnenin. Maar goed, uiteindelijk na een aantal uren werd de vrachtwagen weggehaald... en kon je heel langzaam dit geluid horen van een trein... Die dan eh, voorbij ging. De slagbomen die stonden te klingelen, en de trein die voorbij kwam via België naar La Hague. Op weg naar La Haag, Frankrijk. Uh, er zijn nog wat meer opstoppingen aangekondigd door Greenpeace. Afwachten of dat later vandaag nog gebeurt. Dat was Joris van der Kerkhof. Medewerkers van Radio Nederland Wereldomroep noemen het onterecht en onbegrijpelijk dat de Nederlandstalige programma's worden opgeheven. Volgens de medewerkers is het informeren van anderhalf miljoen Nederlanders in het buitenland een kerntaak. De directie van de Wereldomroep maakte vanochtend bezuinigingsplannen bekend. De omroep gaat zich vooral richten op landen zonder persvrijheid. Bijna alle Nederlandstalige programma's worden geschrapt en daarbij gaan honderd arbeidsplaatsen verloren. De medewerkers van de Nederlandstalige programma's... willen een petitie tegen de opheffing indienen bij de Tweede Kamer. Ze hebben daarvoor vanochtend al 2000 handtekeningen verzameld. Dan naar Arnhem. De militaire kamer in Arnhem heeft twee helikopterpiloten veroordeeld... voor het vernielen van hoogspanningskabels en het in gevaar brengen van levens. Gebeurde allemaal in december 2007... toen de piloten met hun Apache-helikopter... tegen hoogspanningskabels vlogen in de Bommelerwaard. Trudy van Rijswijk in Arnhem. Trudy, wat is de straf die ze krijgen? 50 uur werkstraf voor de kooppiloot en 100 uur werkstraf voor de gezagvoerder. Dat, dat klinkt als weinig uh, voor het in gevaar brengen van iemands leven. Ja, het is eigenlijk te vergelijken met een verkeersongeluk waarbij sprake is van gevaarlijke gedrag. Zolang er geen sprake is van opzet is de maximumstraf 1 jaar. Maar ik heb dat inderdaad ook gevraagd aan de woordvoerder van de rechtbank en uh, dat is meneer Post. Uh, het blijft natuurlijk wel zo dat, het, dat er sprake is van een ongeval. Uh, en er sprake is van onvoorzichtigheid en onzorgvuldigheid aan de kant van de vliegers. Maar niet van moedwillige opzet om een ongeval te veroorzaken. En daarbij speelt natuurlijk ook dat het lang geduurd heeft in deze zaak. Dat telt ook mee voor de, voor de strafmaat. De, de betrokkenen hebben drieënhalf jaar lang in onzekerheid verkeerd hoe deze zaak zou aflopen. En dat heeft altijd tot gevolg dat de straf lager uitvalt uh, dan de straf geweest zou zijn als het uh, binnen een half jaar opzitting was geweest. Ja, Trudy, euh, toen viel twee dagen lang, euh, was er geen stroom... voor huishoudens en bedrijven daar in de, in de Bommelerwaard en de Tielerwaard. En die hebben vervolgens al schadeclaims ingediend. Uh, in hoeverre is die uitspraak interessant voor, uh, voor de huishoudens en bedrijven... Die, die zonder stroom zaten door dat ongeluk? Ik denk heel interessant. Het ging om 50.000 huishoudens en tientallen bedrijven. En er is voor 34 miljoen aan schadeclaims bij Defensie binnengekomen. En als je daar nou bij telt dat de Defensie zelf zegt dat ze vertrouwen hebben in de vliegers en de protocollen heeft aangepast, dan denk ik dat deze zaak nog wel wordt gevolgd. Echt wel. Oké. Okay. Trudy van Rijswijk in Arnhem, dankjewel. De EU-commissaris Gezondheid heeft gezegd dat er geen Europese maatregelen nodig zijn tegen de uitbraak van de EHEC-bacterie. Commissaris John Daly wijst erop dat de uitbraak beperkt blijft tot een gebied in Noord-Duitsland. Vanmiddag doet hij mee aan een spoedberaad in Luxemburg over de EHEC-bacterie waarschuwde overheden verder tegen het verstrekken... van onbewezen informatie over de uitbraak. Dali erkende dat het instorten van de verkoop van groentes... als gevolg van die EHEC-uitbraak wel een Europees probleem is. Door de EHEC-bacterie zijn ruim 2000 mensen ziek geworden. 22 van hen zijn overleden. Dit is het NOS-journaal, het dooralt Megens. In Amsterdam daar rijden vandaag de hele dag geen trams, bussen en metro's. Het personeel staakt uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen... en de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer... Personeel voerde actie bij het gemeentehuis de Stopera, verslaggever Menno Reemeijer was erbij. De bus weer open, dan gaan ze eruit, we kunnen die andere bussen aanschuiven. En dan even lijkt het, alsof er helemaal geen staking is voor de Stopera. Maar in de bussen geen gewone passagiers, maar de chauffeurs. Die met petjes en fluitjes en ongenoegen komen maken bij uh, de stoltrap. Tussen de honderden Amsterdammers. Ook twee rode jasjes. Ja, klopt. Dus Rotterdam. Uit Rotterdam. Maar jullie zijn. Donderdag was aan de beurt, toch? Wij zijn donderdag aan de beurt, dat klopt. Maar wat dan hier? Uh, onze collega's ondersteunen, want uiteindelijk hebben we hetzelfde doel. Openbare aanbesteding van het stadsvervoer in Nederland moet gewoon van de baan. Bij geïmproviseerd stalletje. kunnen de stakers zich inschrijven? Is dat druk? Heel druk, ja. Er staan een voor. Ik zien hè? Ja. Maar ja, goed zijn er ook duizenden collega's. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. En waarom sta ik u meneer? Want u bent ze gaat inschrijven. Ja. Nou, ik wil mijn baan graag houden, hè? Goed, ja. Bent u er bang voor? Wat zegt u? Bent u er bank voor? Een klein beetje wel, ja. En zoals het bij een actie hoort, zijn er ook sprekers op het podium. Natuurlijk, de voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius. Wat doen we als Den Haag niet luistert? Absolutie. En ook heel opmerkelijk, VVD-wethouder Erik Wiebes... die met zijn protest zich keert tegen zijn eigen minister, Melanie Schultz. Amsterdam moest 80 miljoen euro per jaar bezuinigen. Dat zijn er 70 geworden en dat is nog altijd veel te hoog. Dat kunnen we niet voor elkaar krijgen. Hij steunt het doel van de actievoerders, maar niet het middel. Over de bezuinigingen zijn we het eens. Ik moet wel één streng ding zeggen... ...over het stakingsmiddel. Ik vind het zuur dat de reiziger de dupe wordt van bezuinigingen. Maar ik vind het ook zuur dat hij nu de dupe wordt van de protesten tegen de bezuinigingen. En ook GVB-directeur Pieter Schotten schaart zich achter de actievoerders. Achter zijn eigen personeel. Want meer bezuinigen kan niet volgens hem. Het kan dus niet anders dat dit leidt tot een vermindering van de dienstverlening. Deze bezuinigingen hebben een zeer groot sociaal-economisch effect op deze regio in Amsterdam. En op werkgelegenheid. En zo klokt actie-actie bij de Stolpra in Amsterdam. Er wordt er vandaag niet geluisterd, dan zullen de acties worden vervolgd. De opstand. Ja, deze microfoon. De opstandelingen in de Syrische stad Yisr al-Sugur vrezen voor een aanval door het leger. Inwoners schrijven op Facebook dat ze bang zijn voor een slachting. En ze vragen om hulp. De regering beweert dat in de stad, niet ver van de Turkse grens... gewapende opstandelingen zeker 120 agenten hebben gedood. Gevreesd wordt nu dat het regime hard zal reageren. Activisten in Turkije hebben een andere lezing van de gebeurtenissen. Zij zeggen dat militairen op hun collega's hebben geschoten... toen ze weigerden het bevel op te volgen om het vuur te openen op demonstranten. President Saleh van Jemen is vrijdag bij de aanval op zijn paleis... zeer ernstig gewond geraakt, hebben Amerikaanse regeringsfunctionarissen vernomen. Saleh zou op 40% van zijn lichaam brandwonden hebben en een klaplong. Na de granaataanval op zijn paleis werd Saleh naar Saudi-Arabië overgebracht... waar hij wordt verpleegd. Sport. Te beginnen met Martin Jol... Dat wordt de nieuwe trainer van het Engelse Fulham. Jol, 55, heeft een akkoord bereikt over een contract voor twee seizoenen... en een optie voor nog een seizoen. Jol, die eerder in de Premier League bij Tottenham Hotspur werkte... vertrok eind vorig jaar als trainer van Ajax om plaats te maken voor Frank de Boer. En bij Fulham wordt Jol de opvolger van Mark Jukes... en mag hij met zijn nieuwe werkgever deelnemen aan de Europa League. Feyenoord heeft met Ron Vlaar een akkoord bereikt over een nieuw driejarig contract. De 26-jarige aanvoerder van de Rotterdammers speelt uh, sinds januari 2006 in de Kuip. Het oude contract van Vlaar liep volgend jaar zomer af. Ronaldo mag vanavond in Sao Paulo tijdens een afscheidswedstrijd met Brazilië... nog een kwartiertje meedoen in het duel tegen Roemenië. De drievoudig wereldvoetballer van het jaar speelde de laatste twee jaar voor Corinthians... en kwam eerder uit voor PSV, Barcelona, Internationale, Real Madrid en AC Milan. Bij PSV speelde Ernest Faber, de huidige assistent van Bondscoach van Marwijk... een paar seizoenen met Ronaldo. Faber, op dit moment met oranje in Zuid-Amerika... bewaart goede herinneringen aan de Braziliaan. Nou, hij kwam bij ons binnen als een jong talent... die alles uh, fantastisch op gevoel deed. Uh, super technisch, tweebenig van nature. Het was een om mee te mogen voetballen. En ik heb hem vaak tegenstaan op de training. Er waren aardige testjes om uh, te verdedigen, één tegen één. en was super goed. De bal zat aan zijn, aan zijn voet en kreeg er bijna niet vanaf. Ja, als je in een vreemd land, uh, een vreemde cultuur... die les het al zo beslissend kunt zijn voor PSV... Ja, dan is het natuurlijk een grote toekomst. En het is leuk dat hij fit gebleven is, zeker de eerste jaren. En is je heel snel uh, doorgroeit tot een uh, topspeler. Nationale Handbalverbond, het NHV, heeft de Nederlandse herenploeg... nog niet aangemeld voor de kwalificatie voor het WK van 2013 in Spanje... De sportkoepel NOC-NSF besloot onlangs tot een subsidiestop... waardoor het NAV 600.000 euro misloopt op een begroting van 2 miljoen. Het NAV geeft prioriteit aan de damesploeg en uitvoering van het beleidsplan... en zet voorlopig een streep door alle activiteiten van de heren. Oranje speelt deze week nog twee duels in de strijd om EK-kwalificatie. Daarna gaat de stekker eruit. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Kerntransport na actie van Greenpeace alsnog op weg naar Frankrijk... De wereldomroep schrapt de meeste Nederlandstalige programma's. En helikopterpiloten veroordeeld wegens kapotvliegen van hoogspanningskabels. 13 over 12, tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV en lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, commotie bij de Nederlandse afdeling van de Wereldomroep. Nu de directie heeft besloten om te stoppen met de Nederlandstalige programma's... voor onder andere vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs. Bij de Nederlandse afdeling staan 100 arbeidsplaatsen op de tocht. In het mediaforum presentatrice Elsemiek Havinga en blogger Joost Niemuller... Het gaat onder meer over Mr. Wiener, die eigenlijk Weiner heet... een Amerikaans congreslid dat een pikante foto van zichzelf via Twitter verstuurde. Hij is op een persconferentie diep door het stof gegaan. De man had namelijk tegen iedereen gelogen. Zoals bijvoorbeeld zijn vrouw, tegen medewerkers, tegen kiezers en ook tegen de media. At the outset, I'd like to make it clear that I have made terrible mistakes... that I've hurt the people I care about the most, and I'm deeply sorry. I have not been honest with myself, my family, my constituents, my friends... And supporters and the media. In de Nationale Nieuwsquiz straks Marcel Hofman uit Bergsen Hoek. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Avro presentator Frits Sissing was de afgelopen jaren het gezicht van de Op zoek naar-serie. Zoals Mary Poppins, Zorro, Joseph en Evita. Dat programma verhuist nu naar RTL. Maar Frits blijft bij de Avro en gaat daar weer opsporingverzocht presenteren. Dat deed hij jaren geleden natuurlijk ook al. Frits Sissing, goedemiddag. Goedemiddag. Hai. Het AD kopte vanochtend terug naar af. Voel je het ook zo? <tie> nee, zo heb ik die vraag niet beantwoord. <tie> nee, nee, het is nee, wel nee. een beetje zo natuurlijk. Nee, nee, het is wel terug. Terug naar het programma wat ik al gepresenteerd heb. Maar uh, in tegenstelling tot vier jaar geleden toen ben ik alleen opsporing Opsporingverzocht. En nu komt het erbij bij het pakket aan programma's wat ik allemaal doe. Zowel op tv, radio als op internet. Dus uh, het voelt heel anders. Ja, opsporing is natuurlijk ook een soort zoektocht. Ja. Die die grap, die zie ik op Twitter al de hele dag langskomen. <gif> dat het programma nu op zoek naar gaat heten. Um, ja, nee, het is inderdaad een zoektocht, maar naar hele andere mensen. Ja. Um, had jij de mogelijkheid om te zeggen: van ja, jongens, kom op, ik heb nu uh, uh, uh, grote programma's gedaan. Ik, ik heb dat programma al eens een keer gedaan tegen de AFRO. Uh, neem even iemand anders? Uh, ja, die mogelijkheid had ik wel. Uh, want het is gevraagd of ik het wil doen. Uh, ik weet niet wat het antwoord vanavond was geweest als ik had gezegd, ik doe het niet. Uh, ik heb er twee weken over nagedacht. Uh, en toevallig had ik namelijk eind vorig jaar alweer een, een, een coach, een soort training gegeven aan de politiewoordvoerders Hadden ze gevraagd of ik dat weer wilde doen. En toen merkte ik dat ik het eigenlijk nog steeds uh, leuk vind. Weet je, dat het programma... Uh, het heeft toch een bepaalde functie, uh, het is een nuttig programma en dat is ook een kant die ik leuk vind. Dus ik heb er twee weken over nagedacht, net heb ik gezegd oké okay, ik doe het, uh, inderdaad wel met de voorwaarde dat ik ook andere programma's zou uh, blijven presenteren. Nou, bij de Zitten daar nog nieuwe dingen bij eigenlijk die we nog niet weten? Uh, nou volgende week zaterdag presenteer ik het Hofrijvenconcert bijvoorbeeld. Uh, en in september een dagelijkse quiz over 60 jaar televisie. Ah, daar spot ja. Aan. Ja, maar dat wisten dat we wist allemaal al. Dat is allemaal, nou, de, de nieuwe dingen, uh, die, uh, daar zijn we wel over aan het praten en aan het nadenken... maar dat is allemaal pas voor 2012. Ja, maar moeten we dan in de orde van grote denken... dus inderdaad weer aan een grote show zoals op zoek na was? Nou, op zoek naar is mede gestopt natuurlijk bij ons... omdat het te duur was voor de publieke omroep. Uh, dus zo'n grote show zie ik niet gaan terugkomen bij de publieke omroep. Nee. Uh, is... Maar wel, wel, nou, wel amusementsprogramma's, ja. ja. Had jij niet meegekund met het programma naar RTL 4? Ze hebben mij niet gevraagd. Het wordt, ook, het wordt ook een wat ander programma, denk ik hoor. Het, wordt, uh, het gaat ook niet op zoek naar heten. Uh, het wordt wel een, een, een zoektocht naar musical talent, uh, maar ik zit eigenlijk heel erg op mijn plek bij de AVO. We, we hebben uh, een van onze speerpunten, is kunst en cultuur en daar voel ik me heel erg thuis. Ja. Dus ik mag, ik mag hier hele mooie programma's doen in die richting. Dus ik zie helemaal geen aanleiding om überhaupt erover na te denken om weg te gaan. Uh, ik, ik, het muziekfeest op het plein komt straks natuurlijk ook bij jullie mede. Ja, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Als trost er ook bij <laughs> Om komt. naar te kijken. Ja. ja, nee, zeker. Maar nog even over jouw liefde voor musicals, want dat is algemeen bekend. Uh, het ja. is niet zo dat dat helemaal verloren is, hè? Want jij doet nog altijd op de radioprogramma. Ja, ik heb uh, mijn radioprogramma Musical Moods. We hebben natuurlijk de musical Singalong. Uh, die in augustus weer op de uitmarkt uh, live is. Uh, en volgens mij gaan we ook weer in gesprek om uh, het musical Awards gala weer terug te halen naar het publieke omroep. Uh, dus uh, voorlopig blijft er genoeg musicals te doen. En vanaf 5 juli weer te zien bij Opsporing Verzocht. Frits. Dankjewel. dank je wel. Graag gedaan. Voetbaltrainer Fopper de Haan wordt de hoofdpersoon in een driedelige documentaire. De Haan wordt bondscoach van de eilandengroep Tuvalu. En de productiemaatschappij die het programma maakt, heet ook Tuvalu. Volgens het tv-bedrijf is dat overigens puur toeval. Fopper de Haan is volgens het bedrijf interessant genoeg om een tijdje met de camera te volgen. Een omroep die het programma gaat uitzenden is overigens nog niet gevonden. Het nieuwe programma van Bo van Ervedorens verhuist nu alweer naar een ander tijdstip. De eerste aflevering van De Wereld van Bo trok zondagavond om half tien 800.000 kijkers. Dat is lang niet slecht voor een SBS-programma. Maar vanaf dit weekend is De Wereld van Bo vlak voor elven te zien. Bovendien duurt het nog maar een half uur in plaats van een uur. Volgens de zender passen de komende afleveringen beter bij de late avond... en zegt de verhuizing niks over de kwaliteit van het programma. In de wereld van Bo gaat van Doris naar plekken en activiteiten... en mensen die hij interessant vindt. In de eerste aflevering deed hij een poging om het kanaal over te zwemmen. Oh, ik ben zo misselijk, jongens. Dit is de wereld van Bo. En ik ga het ultieme proberen te bereiken. Het kanaal overzwemmen. Is de hel. Bo, redde dat overigens niet om het kanaal over te zwemmen. Een grapje in Have I Got News For You, de Britse Dit Was Het Nieuws... is helemaal verkeerd gevallen. Presentatrice Sharon Horgan zei naar aanleiding van een zelfmoord... bij een metrostation in Moskou het volgende... Dit Moskouse metrostation is het Mekka voor zelfmoordenaars... niet te verwarren met het Mekka voor zelfmoordterroristen... want dat is Mekka zelf... Nou, moslimgroeperingen noemden Have I Got News For You een islamofoob programma... en de grap leidde tot een stroom van klachten bij de BBC. De presentatrice heeft nu gezegd dat het ironisch bedoeld was... en ze had niet de intentie om mensen te beledigen. De groene glossie Green 2 houdt op te bestaan. Na drie jaar blijkt volgens de uitgever dat er in Nederland... een te kleine markt is voor een tijdschrift over duurzaamheid. En deze zomer verschijnt Green 2 voor het laatst. Veel media hebben aandacht besteed aan een protestactie van Clowns. De Nederlandse Federatie voor Clowns demonstreert vandaag onder meer op het Mediapark en ook in Den Haag. En dat doen ze voor meer zendtijd en subsidie. Editie NL, De Volkskrant en RTV Noord-Holland maakten melding van de protestactie. Op internet worden de geruchten steeds sterker dat het een groots opgezette grap is van tv-zender Comedy Central. Die zouden de clowns hebben ingehuurd. Wij zijn dus met z'n allen bij de rode clownsneus genomen. De allerlaatste aflevering van Holland Sport heeft 620.000 kijkers getrokken. Mede-presentator van het Eerste Uur, Matthijs van Nieuwkerk... hing symbolisch het trainingsjasje van Wilfried de Jong... dat hij altijd droeg tijdens de rubriek De Massagetafel... in het Holland Sport Museum. Wat moet je zeggen bij het slot van een uh, geweldig programma? Nou, ik ga dit in het museum hangen. Het, uh, het Holland Sport Museum wordt dan definitief gesloten. En dat doet me gek genoeg meer dan ik dacht toen ik aan de avond begon. Ik meen het echt. Sport heeft acht jaar bestaan en de laatste uitzending werd gepresenteerd door Wilfried de Jong, de eigenlijke presentator dus, en Matthijs van Nieuwkerk, die twee jaar geleden afscheid nam als presentator. Het archief misschien? Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles Blokken. Het mediaarchief. Na komkommers, tomaten en zelfs heel eventjes spruitjes... lijkt nu tau de bron van de EHEC-infectie. In Nederland is met, nog met geen van die groenten iets aan de hand overigens... maar toch legt niet iedereen ze zomaar in zijn boodschappenkarretje. Hetzelfde gebeurde in 1996 met Brits rundvlees. Door de angst voor de gekke koeienziekte waagde niemand zich meer daaraan. De gevaren van BSE de gekke koeienziekte zijn nog niet echt bewezen en in ieder geval worden ze overdreven. Dat was tenminste vandaag de boodschap van de Britse regering die een campagne is gestart onder het motto geen zorgen, niks aan de hand. Maar de consumenten in en ook buiten Engeland zijn nog lang niet zonder zorgen en zeker niet gerustgesteld. We are all genuinely concerned about the fact that we don't know for certain. There's no certainty in in life, beer, whether we're smokers or beer But the is the it is for all of us. De Britse regering neemt intussen een groot risico met het wat halfslachtige besluit van vandaag. De kans is immers klein dat de gewone Brit en vooral de rest van Europa... weer vertrouwen krijgen in de Britse biefstuk. De enige die de moed niet laat zakken is de Britse boer. It's a current issue. I think they will be interested as long as it is news... Um, but they will rely a lot on farmers to sort the job out. No. Nee. Oh, we zitten al een beetje te kleppen, sorry. Nee, niet kwalijk. Uh, dat was Charles Groenhuizen. Uh, vijf jaar later bleek trouwens dat het Britse rundvlees wel degelijk gevaarlijk was. De Britse regering zou die risico's zwaar hebben onderschat. En de eigen bevolking met de boodschap van veiligheid hebben misleid. Lunch met Jurgen van den Berg. Hoeveel het precies wordt, dat weten we officieel nog niet... maar dat het kabinet gaat bezuinigen op de wereldomroep is duidelijk. De directie loopt alvast op de zaken vooruit... en kondigt vandaag flinke snoeiplannen aan. In een eigen programma lichten de wereldomroep ze toe. Nieuwslijn van de wereldomroep. Oetse Eilander. Ja, blijf toch een beetje vreemd praten over jezelf. Het is wel nodig, want de hoofdredactie van de wereldomroep... komt vandaag met een persbericht waarin het aangeeft... welke richting deze omroep de komende jaren op zou moeten gaan. Een advies dat nog komt voordat het kabinet zelf... met een gedetailleerde uitwerking van het regeerakkoord komt. Wat opvalt in de plannen is dat, als het aan de directie ligt... de Nederlandstalige taken sterk zullen worden afgebouwd. Connie van der Boor, journalist bij de Wereldomroep... bij de Nederlandse afdeling, ook woordvoerder van de actiegroep... ter behoud van de Nederlandse afdeling. Welkom. Dank je. Um, ja, het rommelt al wat langer hè, rond die Nederlandse redactie. Um, je bent al over in ons programma geweest met die petitie die getekend ja. kon worden. Vanochtend is er een bijeenkomst geweest. Wat, wat werd daar gezicht. Ja, eigenlijk uh, wat je al hebt gehoord. Uh, de wereldomroep moet zwaar bezuinigen. Net zoals alle andere omroepen in Hilversum. En uh, hoogstwaarschijnlijk gaat er 10 miljoen van af. Maar hoeveel weet nog niemand. Want uh, de politiek moet daar nog over beslissen. Eén deze dagen komen ze naar buiten met alle plannen. De beruchte brief van de minister Precies. waar iedereen in Hilversum op zit ja, te wachten. Ja, rond 10 juni wordt dat verwacht. Kan ook wat later zijn, maar dan weten we veel meer. Maar uh, wat ons zo verbaast is dat onze eigen directie op voorhand al heeft beslist... om de Nederlandse redactie uh, in feiten op te heffen. Ze houden een kleine slag om de arm. Ze zeggen: nou ja, we doen nog wel wat voor expats en een eh, calamiteitenzendetje houden we ook nog wel omhoog. Maar eh, ontzettend veel programma's worden afgeschaft. En eh, eigenlijk is dit gewoon de doodsteek voor de Nederlandse redactie. En eh, hoe is daarop gereageerd vanochtend bij die bijeenkomst?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 de nek omdraait, dan draai je in feite de hele wereldomroep uh, de nek om. Dat is het begin van het einde. En uh, wij vinden ook de keuze behoorlijk onbegrijpelijk, hè? want het klinkt allemaal prachtig, free speech en Dutch values. Ja, want dat is wat, wat de, nieuwe, uh, zeg maar de nieuwe missie moet worden, ja. uh, free speech, dus de uh, landen waar, waar geen vrije radio is, geen vrije, uh, vrije pers, daar gaat de wereldomroep zich ja. dan op richten. En dat... uh, de Nederlandse waarden ja. uh, in de wereld helpen. Ja, nou, dat doet de wereldomroep al heel erg lang. En uh, wat dat betreft uh, prachtig hoor, je, wat kan je erop tegen hebben, maar dat doen andere wereldomroepen ook. Hè. Die zijn ook zoals Deutsche Welle en Frans Internationaal, dat zijn allemaal hele grote spelers en die richten zich ook op diezelfde free speech. Maar wat de Nederlandse wereldomroep zo uniek maakt is dat uh, ze een uh, hele multimediale Nederlandse redactie hebben die zich al jaren ontzettend specifiek op Nederlanders in het buitenland richt en enorme kennis van zaken heeft en uh, uitgebreid netwerk, uh, nou ja, eigenlijk het braafste jongetje van de klas geweest. Al die jaren met, met uh, vooroplopen, met communities bouwen. Uh, en eigenlijk het allerbelangrijkste, uh, we worden hooglijk gewaardeerd ook door onze kijkers en luisteraars in het buitenland. Dus uh, ja, anderhalf miljoen mensen sowieso, zeg je in feite de wacht aan. Maar goed, het is een feit dat het budget van de wereldomroep naar beneden gaat. Dus, ja. dus de directie moet keuzes maken. Ja. Waar, waar moet het dan vandaan komen, zeggen jullie? Ja, ten eerste moeten we eerst maar eens eventjes afwachten... hoeveel miljoen er nou echt bezuinigd gaat worden. En uh, nogmaals, wat wij dan zo raar vinden... is dat die directie ons nu eigenlijk al een schop onder onze kont geeft. Daar komt het dan in feite oh, wel op Hoeveel er. mensen gaat het dan eigenlijk? Uh, er wordt gezegd honderd mensen die eruit moeten. Nou ja, goed, dat, uh, dat was het dan uh, ja. voor wat betreft. En weet je wat zo erg is? Honderd op de hele wereld, hoeveel zijn dat er? Uh, er zit, we werken ruim 300 mensen, 360 mensen uit mijn hoofd. Uh, dus nou, dat is heel groot. En ik neem aan dat uh, ja, als wij verdwijnen, dat dat in het hele bedrijf merkzaam, uh, werkzaam zal zijn. Maar nogmaals, je ziet gewoon dat als je de, dat zie je ook aan de reacties die nu al binnenstromen. Hè? Want we hebben allerlei programma's als uh, onderweg. Dat is een truckersprogramma. Uh, truckers door heel Europa die zijn ontzettend verbonden met dat programma en die uh, hebben ook al acties aangekondigd. Ze zijn ontzettend verbonden. Bonden met de Nederlandse redactie van de Nederlandse Wereldomroep. De, de vakantietijd komt daar veel mensen die op de camping... toch altijd even via de Wereldomroep luisteren naar het nieuws. Ja, uh, uh, en daar zijn we ook trots op, maar daar wil ik ook nog even bij zeggen... dat wij juist geen campingradio meer zijn. Dat beeld dat heerst nog steeds. Dus we moeten eigenlijk boksen tegen twee dingen. Het heersende beeld nog steeds van de Nederlandse redactie van de Wereldomroep... als zijnde campingradio. Maar als je ziet hoe multimediaal wij bezig zijn... dan zijn we dat stadion lang gepasseerd, hoewel we ook die mensen die miljoenen Nederlanders op vakantie nog graag bedienen, maar we doen veel en veel en veel meer en zijn eigenlijk het visitekaartje van ja. Nederlanders over de hele wereld. Maar treurig is dat de eigen directie dus daarvan zelf zegt nu van ja, het is mooi geweest. Ja, zij moeten een keuze maken, ze hebben die keuze gemaakt, maar wat ons betreft is dat een onbegrijpelijke keuze, want uh, free speech is... Uh, ja, nogmaals, door allerlei uh, andere wereldomroepen wordt dat ook gedaan. En juist die unieke Nederlandse redactie... als je dat kind weggooit met het badwaard... dat krijg je ook niet meer terug. Want die expertise is in jaar opgebouwd. Uh, dat kun je daarna vergeten. Ja, die petitie heb je hier aangekondigd bij ons in het programma. Ja. Is daar niet, hoeveel is daarop gereageerd intussen? Ja, we hebben tot op heden uh, zijn we heel keurig geweest... en hebben we gewacht op onze directie... en hebben we heel weinig actie nog gevoerd. Dat gaat vanaf vandaag uh, veranderen. Er zijn nu ruim, uh, ik heb het uh, nou, anderhalf uur geleden gecheckt... ruim 2000 ja. mensen. Goed, dus ik maar, roep maar, iedereen ook op. Kijk op www.jebandmetnederland.nl en teken die petitie. Dat is die petitie, maar gaan er nog meer acties komen? Nou ja, uh, daar zijn we ons nu uh, op aan het beraden. Uh, de truckers hebben in ieder geval al aangekondigd... dat ze desnoods heel Hilversum willen bezetten. Dus ik ben heel benieuwd. Um, en uh, vandaag gaat duidelijk worden wat die acties zullen zijn. We zijn in ieder geval uh, Tweede Kamerleden uh, aan het informeren. En uh, wat ons betreft de beuk erin. Goed. Uh, nou ja, bij je kom je toch al bijna niet, goed, uh, niet in. Dus die truckers kunnen er ook nog wel bij, zou ik bijna zeggen. Maar goed, uh, dat gaan we nog wel even afwachten. Er komt meer actie vanuit het personeel van de, de Wereldoorlog. Dankjewel, je Conny van der Bor. Dankjewel. We gaan er zo meteen nog wel even over doorpraten in ons mediaforum. Vandaag met uh, uh, Elsemiek Haviga en Joost Niemuller. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, mijn nieuws begint ook met de wereldomroep. Uh, de mensen daar noemen het onterecht en onbegrijpelijk dat de Nederlandstalige programma's worden opgeheven. De directie die maakte dat vanochtend bekend, kon het net het een en ander over horen. De medewerkers samelen nu handtekeningen in voor een petitie. Ik begrijp dat de stand nu 2000 handtekeningen is. De NAVO heeft op klaarlichte dag 11 aanvallen uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. Het lijkt erop dat de raketten in de buurt van het complex van Gaddafi zijn neergekomen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.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 De twee vlogen in 2007 bij Zalbommel met een apache helikopter tegen hoogspanningskabels. Door het ongeluk zaten 50.000 huishoudens in de Tieler en Bommelerwaard twee dagen lang zonder stroom. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De bewolking domineert, maar op sommige plekken weet de zon toch aardig door te breken. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 16 en 18 graden, maar stijgt later in de middag lokaal richting de 20 de wind is zwak en komt uit verschillende richtingen. Vanavond toenemen de op buiige regen vanuit het zuiden. Vannacht kan het af en toe stevig doorregenen... en is er vooral in het oosten kans op onweer. Het koelt niet verder af dan een graad of 11. Morgenochtend eerst vrij veel bewolking en lokaal regen... voornamelijk in het noorden en oosten van het land. Later op de dag droog en geleidelijk meer ruimte voor de zon. Het wordt 16 tot 19 graden... bij een zwakke tot hooguit matige wind uit het westen. Dit... Is radio 1 Lunch Het Media Forum. Vraag met Elsemiek Havenga, presentatrice, communicatieadviseur. En uh, Joost Niemuller, uh, journalist, blogger bij het politieke weblog De Dagelijkse Standaard. Is ook bezig met een boek over immigratie. Uh, welkom. Uh, Joost, je bent al wat achterover gaan zitten, want je wist dat we het over Hollandsport gingen hebben. Dan <laughs> ben je aan het <uit> remmen vanochtend. <laughs> ja. Nou ja, ik heb begrepen dat je niet. Geen een achterstand met sport hebt. Ja, nee, dat kan natuurlijk. Ja. Hey, Holland Sport, gisteravond was de laatste uitzending. Uh, Elsmiek, je hebt gewoon wel eens iets gedaan ja. met een hockeystick. Schijnt, schijnt, schijnt. Wat ja. vond jij van dat programma? Eigenlijk? Ja, ik vond het een heerlijk programma en ik vond het zo leuk en goed gemaakt. Doodzonde dat het weg is. Ik vond het ook heel grappig dat het eigenlijk bij de VPRO, hè, VPRO... wat even niks met sport heeft, maar dat was nou juist zo leuk... want het was gewoon kunstig gemaakt. Er zaten items in filmjes zo mooi gedaan. Dus ik vind het echt een aderlating dat het weg is ja uh, ik geloof dat Wilfried de Jong van alles, alles gaat doen, dat is ja. natuurlijk ook zijn goede recht, ja, maar het is jammer ja, gewoon. het is heel jammer, kijk ik, ik heb sowieso wel een beetje kritiek op, uh, op hoe de sport in Nederland uh, op de buis komt, het is uh, natuurlijk heel veel voetbal, en dan heet het niks en dan komt er af en toe nog eens wat uh, ja, uh, in, de, in de winter uh, veldrijden met uh, allemaal Belgen die winnen, allemaal prima maar, um, schaatsen uh, vooral en schaatsen, nee maar goed, dus het is, ik vind het toch heel eenzijdig, zal de uh, studio sport niet altijd helemaal mee eens zijn, maar er is zoveel meer nog mogelijk, en ook de andere invalshoek. Ja, goed, en dan kan je gaan praten over wat is dan de taak van de NOS en de taak van de publieke omroep. Ik denk dat de publieke omroep de ruimte moet krijgen om dingen mooi te kunnen duiden, daar eh, verhalen omheen te maken, et cetera. En dat, ja, dat, heeft, dat doet de NOS niet. Dat is misschien hun taak. Ja, ze hebben nu andere niet. tijden sport bijvoorbeeld. Dat is wel. Ja, dat is dan uh, wel aardig. Uh, dat, de... Dan doe je wel even iets meer, maar dat is natuurlijk toch maar een bepaalde periode en dan heel erg documentaireachtig. En dat moet je dan ook maar net willen. Dus dit, dit voegde echt iets toe aan de sport. Je zag mensen op een andere manier. Mooi gemaakt, goed geïnterviewd. Um, ja, heel erg jammer dat weg is. Joost, je hebt nooit gekeken, gewoon omdat je niet, niet zoveel <coughs> met sport hebt? Of? Nee, het is maar één sport die ik volg. En dat is de Tour de France. Ze helemaal niks. Hij ja. dus ja, deed wel veel aan wielrennen ook. En ook wel, ja, gisteren... maar dat, alleen de Tour de France zelf. Ik bedoel, ik, ben, ja, ja, ik ja. wil verder niet al, alles weten. De ik, van de Het epische drama van de, de, de, en drama de, van de, de Tour en de zelf. Doping. De live-uitzendingen, dat volg ik. En het nou, geloof ik al. Ja. Want gisteren was, behoor, liet ze nog een stukje zien. Want dat was gisteren een beetje een hoogtepunt, uitzending. En dan, ze had ook van die mooie filmpjes altijd. Vaak door prachtige cameramannen gemaakt. En dan zag je dus die fietsen over die kasseien rijden. Maar dat was heel close gefilmd. En dan zie je bij wijze van hoe die band... Uh, hoe, hoe dat, in, hoe, dat, dat moet gewoon ongelooflijk zijn. Alleen door te kijken al dacht ik van... dit is, is bijna onmogelijk om daar overheen te rijden. Uh, ja, maar ik, ik bedoel, ik, ik bekijk het echt als... Um, uh, uh, zeg maar, bijna literair, zou ik maar zeggen. Dus wat, wat ik wil zien zijn niet uh, de, uh, de interpretaties... Maar ik wil in het verhaal zelf. In die zin vind ik bijvoorbeeld ook een wereldkampioenschap voetballen interessant om dat, om dat dan te volgen, uh, mm. terwijl je erin zit. Uh, waarna ik altijd onmiddellijk weer vergeet wie waar zit en wie hoe heet en wie wat won. Dus dat weet ik allemaal niet. Ja, ja. Oké, okay, maar wat zie je dan wel? Ik zit in het drama op dat moment. Het is, net alsof, ja, het is gewoon een kinderachtige jongensdroom. alsof je zelf ook aan het fietsen was. Ja, ja. Ja, dat is wat je doet. En fiets je ook of? <laughs> ja, ja, het is een mediaforum, niet. <laughs> Oké, okay, sorry, ik, ik ben even uh, benieuwd. Nee, ik kan fietsen, ja. Oké. Okay. Goed. Nou, Joost, dan het onderwerp wat jou meer zal liggen. Uh, een kwestie in Amerika. Uh, Amerikaanse democratische politicus Anthony uh, Weiner, moet je zeggen. Ja, Dat is echt een, een, een mooie uh, naam in dit geval. Yeah. Hij heeft op een persconferentie toegegeven dat een pikante foto uh, van zichzelf... dat hij die heeft geplaatst op Twitter. En die Weiner ontkende twee weken geleden nog dat hij, dat hij, dat hij er wat was, die persoon op de foto. Zijn Twitter-account zou zijn gehackt, maar uh, dat was toch eigenlijk een leugentje. Want hij bleek het uiteindelijk toch te zijn. Um, ja, je moet uh, even zeggen wat hij dan uh, gefotografeerd had. Nou ja, hij liep met een uh, geheven... Uh, Hockeystick in zijn broek. In, in zijn broek, ja. Toch? Ja, en, en daar heeft hij... Het, tenminste, wat ik daarvan zag, had hij dan achter de pc zitten... daar zelf een foto van gemaakt, maar wel met zijn broek aan. Ja. Dus maar maar misschien had... zijn er nog uh, pikantere foto's. Maar dat was het meest ja, pikante nee, klopt, wat ik gezien ja. heb. Um, vervolgens heeft hij een persconferentie gegeven. Wat, wat vond je dan? Hij ging behoorlijk door het stof... Nou ja, in dit soort gevallen is. Uh, uh, alles is media. Hè? En dat, dat betreft, is dat ook een ideaal uh, item in dit geval. Uh, het gaat er helemaal om. Uh, ik bedoel. Uh, en alles is nemen, ja, en niets is wat het lijkt. Ik bedoel, dat is ook in dit soort gevallen zo. Ik bedoel, ik ben nooit zo van een complottheorie. Maar ik zou me in dit geval nog kunnen voorstellen... dat hij dit zelf allemaal in scène heeft gezet. Want hiermee heeft hij dus zijn ideale start voor zijn, uh, voor zijn campagne neergezet. Hij nee, wil burgemeester van New York worden. Precies. En ik bedoel, Clinton die werd pas echt populair na al die toestanden. He, toen zag men van, uh, ach, het is een mens. En uh, kijk, eens door het stof gaan. Nou, en, en wat ontroeren. Wat een theorie zich. Dat dit, dan, dat dit je ideale start zou moeten zijn op zo'n manier. Nou, het is echt. We gaan terug naar de middeleeuwen. Je zou je cliënten ik, niet aanraden op deze manier. Nou ja, dat helemaal niet. En het is weer zo seksistisch. Ik word daar niet goed van. We hebben maar wat een, is seksistisch? Om, om door, door zo'n soort van aandacht. met puur seksistische dingen. Hè, toch met, met een groot iets in je broek. en dan te fotograferen. om daar dan de aandacht mee te trekken. Nou, dat vind ik echt gewoon beneden al een pijl. Ja, maar als je, kijk, als je ziet, ik bedoel, er geldt maar één wet en dat is: werkt het of werkt het niet? Hè? Als ja, je, nou, dat als je zal daarmee leren, kan. Maar ik denk niet dat dit werkt. Ja, maar ik bedoel, kijk, oké, okay, het is goed dat je daar boos over wordt, maar ik vind het eigenlijk niet zo relevant. Ik, wil, ik, ben altijd eerder in, ik heb ooit eens dat boek gelezen, Bonfire of the Vanities van Wolf. En daarin zie je precies hoe al dit soort dingen voortdurend werken. Het gaat erom dat je op de juiste manier in de media komt. En als je controversieel bent, je wordt aangevallen en uh, dan is er een momentje om te huilen, het moment kiezen. Hij ook. Uh, het is allemaal perfect getuimd. Ja. Uh, en dan krijg je er ook nog... iedereen vraagt zich af, hoe moet het met die vrouw? Nou, die vrouw blijkt dan ook nog eens een keer met Hillary Clinton goed te zijn. Dat is allemaal geweldig. Dus hier gaan de media nog heel die lang heb, mee die hebben we nog iets om ja. over te praten. Ze, het is een is een probleem, enige probleem is dat er iemand is die er overheen gaat. Dat is die K, natuurlijk. Want die heeft een veel beter verhaal. Dat is wel een ja. lastig stas voor K, hem. Ja, die stas zit stas K, daar ook die Laten we even naar een stukje van die persconferentie luisteren. In addition, over the past few years... I have engaged in several inappropriate conversations... conducted over Twitter... Facebook, email en occasionally on the phone with women I have met online. I have exchanged messages and photos of an explicit nature with about six women over the last three years. To be clear, I have never met any of these women or had physical relationships at any time. I haven't told the truth and I've done things I deeply regret. Ja. Ja, de laatste moment, daar ging het om, hè? Dat die. Uh, dan noemt hij even de mensen in zijn omgeving. En dan is er die snik en... en dat moet werken. Ja. Ja, hij hij zo gooit zo... trouwens alle er ging niet meer over die foto alleen. Hij gaat vertellen dat hij met allerlei vrouwen zit te chatten. Ja, maar dat en, is heel uh... slim, hè? Want kijk, je moet nu zorgen dat je alles eruit gooit, dat er geen enkel uh, dingetje meer te vinden is. Want dat is natuurlijk wat de media gaat doen. Die gaan graven en doen en kijken of er niet nog iets zit. En dan, als je dan hè, als je dan de omgekeerde wereld, als je dan vertelt hoe het zit, dan moet je ook alles vertellen. Want dan is het ook weg en klaar. En dan kan je inderdaad schoon schip maken. Zou dus dit dat in is... Nederland kunnen, Joost? Dit op deze manier? Nou ja, het wil niet altijd lukken. Ik bedoel, we hebben natuurlijk die affaire met Rob Oudkerk gehad. En die lijkt er heel erg op. Hij heeft er nog een boek over geschreven. Volgens mij is dat geen bestseller geworden. En zijn carrière is niet helemaal mislukt. Maar het is toch niet helemaal geworden wat hij gedacht had. Dus... Oudkerk die betrapt werd op de Theemsweg met meisjes die, die ja. daar dan... De... Ja, die en daar zat beven. natuurlijk nog een ander kantje aan. Dat was dus niet alleen maar libido. Maar dat was ook nog een keer. Hij was wethouder en ja. ging over dit soort zaken. En het was bovendien onwijs strafbaar wat er gebeurde. Dus daar zat hij niet echt ja. lekker. Maar het is toch wel interessant, want, want dit is, gaat om een politicus ook hier hè, in Amerika. En eh, volgens mij is een van de dingen als politicus is je geloofwaardigheid. En op het moment dat je natuurlijk gelogen hebt, eh, begint het dus al, dan begint het ook Oef. al fout. Want heeft deze volgens mij, wil dus... het, volgens mij is dat, Volgens mij is het niet zo. Het gaat niet om geloofwaardigheid. Het gaat om herkenbaarheid. Het gaat om dat iemand, dat mensen denken, die man zou mijn buurman of mijn vriend kunnen zijn, dat is waar nee, het Vandaar omgaan. dat Berlusconi zo lang in Italië kan zitten, nee, dat is waar. Heb je en, en dat hij zich dus op deze manier kwetsbaar opstelt, dat ja. ze dat juist herkennen, omdat ja. ze zelf misschien ook wel eens zoiets nou, hebben. Nou, ik denk dat de Amerikanen misschien nog wel meer dan Nederlanders sowieso uh, niks meer geloven van de overheid. Dus het enige wat zij kunnen geloven, is van... Uh, is het iemand die, uh, die zou ik er als mens zit? Zou, zou, zou, ik, zou ik het ook zo oplossen? Of zou ik ook wel iets Nee, zoiets? maar ze, ze, ze, ze herkennen... Ik bedoel, Elke vrouw heeft wel... Uh, nou ja, bedoel, Wacht even, we nu ik, ik, word wordt het interessant. Nu vrouw heeft De man die, die wel eens wat misdoet. Maar, uh, oh in oh geval my god, het gesprek gaat de hele verkeerde kant. op. Zou, zou ze zich kunnen voorstellen... dat hij dat een man heeft die wel <laughs> iets miskunt en hij herkent daarin en is daar geïnteresseerd... in hoe hij dat dan maar, vervolgens oplevert. Yeah. Maar, maar jij zegt hij kan gewoon prima nog gaan... voor het burgemeesterschap van New York. En jij denkt dat... het dat het echt een verloren zaak. is, ik ja, denk niet week. dat het met dat gaat worden. Met nee. dit, uh, nou, dat hangt ook, laat ik het anders zeggen, hangt ook van de tegenkandidaten af. Dus al die mannen hetzelfde doen, ja, wat is dan je keus? Ik zou ja. zeggen, vrouw, stel je kandidaat, heb je vast meer kansen. Ja, ja maar geweest. Geweest. Dus dat klopt dus niet, want er is laatst weer een onderzoek gebleken waaruit blijkt dat hoe hoger uh, vrouwen carrière maken, hoe meer ze zelf overspellen, dus te zelf plegen. Dus dat stofje oh, maar dan Dat dan wordt dan bij dat die vrouwen. Hetzelfde. Net zo goed dus uitgemaakt. Oké, okay, oh, dus dus wat een leuke wereldleven. Nou, heb je nog een ander. Ja, de wereldomroep. Ook leuk. Hebben we net uitgebreid over gehad. Dus we weten precies. Wat het over gaat. Uh, luister jij vaak naar de wereldomroep, Joost Niemeer? Ik er nog nooit naar geluisterd. Ja, ik wel, in het verleden, namelijk naar die Tour de France. Uh, als ik in het buitenland was. Uh, regelmatig via de wereldomroep... Uh toch met het Nederlandse commentaar, heel erg leuk. Maar goed, ze willen dus die Nederlandse afdeling... die ja. daar onder meer voor verantwoordelijk is, willen ze helemaal opheffen. Ja, ik vind het, ik vind het zo apart. Ja, weet je, ik vind het ook wel weer uh, aardig dat je denkt... god, er gaat een bezuiniging over ons heen komen. Laten we zelf maar even bepalen wat die bezuiniging dan is. He, dat vind ik op zich nog wel, wel grappig. Maar aan de andere kant wacht nou af wat, je, wat, de, wat het beleid is en, en ga daar dan op anticiperen. En nu um, ja, ga je iets doen, hè, ik begrijp dat ze vooral voor de Free Force... nou, daar heb je hele stichtingen en, en allerlei uh, de, de Free Force International... voor dat, we, dat ze dat gaan doen als omroep, uh, als wereldomroep. Ik weet niet, ik vind het een beetje een voorbarige keuze. Het kan natuurlijk zijn dat die directie al een beetje weet welke kant erop ja, gaat. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zou kunnen, maar ik... ik ik moet je zeggen dat ik me afvraag of dit nou dan uh, um, de toegevoegde waarde is die de, ja. die de Nederlandse wereldomroep moet hebben. Joost, je bent een internetman. Uh, wereldomroep, ja, dat was van vroeger met die Alexander Park... En dan kon je dus via de radio uh, dingen ontvangen. Tegenwoordig gaat alles ook via het internet. Is, is de hele wereldomroep nog wel nodig? Nou, dus niet voor die Nederlanders. Want ik las hier net in de Volkskond, geloof ik, 90% van de Nederlanders in het buitenland heeft internet. Eh, en, en volgt daar dus gewoon perfect het Nederlandse nieuws op. Dus dat is volstrekt overbodig geworden. Uh, ik kan me dan nog misschien wel iets voorstellen bij zo'n... Uh, zo uitdragen van een, een boodschap van democratie en van Nederlandse waarden en normen. Dus ik vind het free speech gedeelte, free ja, voice. Ja, ik bedoel, ik vind dat soort dingen. Ik bedoel, ik heb laatst had ik er een interview over met Afshin Elian en die zei toen van, ja, het zou toch geweldig zijn als als we in Iran zoiets hadden, hè, dat vanuit het vrije westen, zou ik maar zeggen, de de oppositie een stem kreeg. Mm -hmm. Die rol heeft Al Jazeera ontzettend goed op zich genomen de laatste tijd bij die uh, zogenaamde Arabische lente, ja. of dat ja. zo is. Maar in elk geval, ik vond het heel fascinerend... hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Uh, dus, uh, maar ik denk dat... Uh, vroeger had je Radio Free Europe. Uh, dat was dan door CIA opgezet zender... om uh, zeg maar Oost-Europa te ondermijnen. Uh, die hebben, hey, daar hoor je nog steeds van... die hebben daar voor die oppositiebeweging... een enorme belangrijke rol ja. gespeeld. Nou, BBC World Service heeft natuurlijk ook daarin wel een rol. Het enige wat je misschien kan zeggen... is dat, dat je dan als wereldomroep een, een taak die eigenlijk vanuit het ministerie van ontwikkelingssamenwerking eigenlijk zou dan dat je dan dat iets doet. Dat is bijna ontwikkelingssamenwerking. Ja, dan dat bij is het plan he, om het daar onder te brengen of tenminste dat is gewoon, volgens mij zelfs al voorbeeld zo dat het onder buitenlandse zaken valt. Ja en dan, dan zou je iets kunnen toevoegen en dan zou het misschien zo kunnen zijn dat Nederland omdat we toch klein zijn en wat onafhankelijker dan een BBC of hè, de Engeland weet je dat is wat toch al wel wat meer wereldmachten zijn dat je daar dan een, een rol in zou kunnen spelen. Maar goed um, ja de wereld verandert wel snel met alle media die we nu hebben. Ik begrijp wel dat heel veel boze reacties binnenkomen, met name van de truckers... die zijn onderweg in Europa, die rijden met die vrachtwagens. Ja, die willen allemaal kijken, naar heel bedoel, Het komen. is zo eenvoudig om een, om een radiostation op te zetten. Waarom is, is niet iemand die in het gat springt voor die Trucker truckers? Trucker radio, ja, is bedoel, En ah, ja. doe dat dan, als het voor Nederland misschien te klein is... doe dan een Europese met een... Hè, bedoel, die truckers kunnen ook al toch wel een ja. beetje Engels... ik bedoel, dan kun je toch wel iets hè, met lekkere country-muziek oh. erop geweldig. <laughs> ja. Af en toe Henk gaat. Ja. ja, precies. Nee, maar goed, ik, ik kan me best voorstellen... voor die mensen is het natuurlijk wel een mooie, mooie uh, baas... Of zo, hè? Ik kan me wel mm. iets bij voorstellen. Maar goed, wat kost dat om die mensen zo'n waken mm. te geven? Je, daar moet je volgens mij zo langzaam ook een beetje naar kijken. En, uh... Ja, ik zie er ook geen overheidsstaat in. Nee, ik, ja. ik ook niet. Uh, het is sowieso interessant natuurlijk, wat er gebeurt in die brief van, van Bijsterveld. Iedereen wacht erop, ook hier natuurlijk uh, bij de publieke omroep. Want uh, ja, er gaan dingen gebeuren. Maar wat en hoe en hoeveel, uh, het is allemaal onduidelijk. In ieder geval de directie van de wereldomroep is daar alvast op vooruitgedacht. Ik wil wel even zeggen, er well, zat hier net nog een uh, mevrouw van de wereldomroep. En dan denk ik van, waarom uh, nou weer gelijk zo'n klaagverhaal? Weet je wel. Van daar moeten zoveel mensen uit. Oh god, oh god, wat verschrikkelijk. En we hebben zoveel gedaan. En uh, ik bedoel. Um de, de, dat vind ik dus helemaal de verkeerde houding. Want dat vind ik zo'n directie echt gewoon perfect. We ja, gaan wel die voor we muziek muziek ja. doen de voorwaarts. Wij zijn, wat is ons pakmoment? En wij gaan ervoor. Tuurlijk, maar als je daar werkt en, en je bent met z'n honderden, ja, en je, je gaat eruit. hartstikke vervelend. Ja. Maar ik bedoel, ga er niet een soort maatschappelijk item van maken. Maar zeg zij oh, strijdt uh, voor, uh, voor haar baan, dat lijkt me terecht. Ja, maar, maar ik bedoel, ik vind niet dat je dat vervolgens moet gaan vertalen in een soort van misplaats maatschappelijk ding. Ik bedoel, ik vind, althans, dat mag dat wel, maar ik vind nergens op slaan. Ja, goed, ik denk dat die afdeling, Nederlandse afdeling, echt vindt dat zij iets toe te voegen hebben, ook, eh, ook internationaal gezien. En daar komen ze voorop. Ja, maar alles, ja, alles dus heeft gedaan. altijd iets toe te voegen. Dat vind ik zo'n ja. <laughs> slecht. Argument. Nou, ze hebben het ook vooral gedaan, en je moet wel kijken wat past er nu in deze tijd. En ik denk dat je gewoon reëel moet zijn, moet zeggen: het nou, is nu een andere tijd. En het was prachtig wat jullie gedaan hebben. Hmm. Uh, ga kijken of je op een andere manier. Nou, misschien kunnen ze wel met z'n honderden de truckers radio beginnen. Ja, jij tekent de petitie in ieder geval niet, begrijp ik. Uh, nee, nou, nee, pff, ik ben nee, niet zo van petitie. Nee, Joost, eigenlijk. helemaal. Absoluut niet. Maar ik, ik vind het wel heel interessant om te zien hoe het internet gewoon het een na het andere aan het opruimen is. Hè. Dat gaat wel, uh, je ziet nooit precies waar het aankomt. Ik bedoel, eerst waren het de reisbureaus, nu is het de wereldomroep. Het, het komt telkens anders. Ja, de wereld verandert gewoon. En dat is best lastig als je toevallig net aan de kant zit waar het jou raakt. En, maar, maar goed, ik ben bang dat het, het is niet meer terug te draaien is. Dus uh, nee. ja, we Moeten wel. Um... Oké, okay. ja, nee, ik zit even te kijken. Ik, ik, ik zie hier net iets. Ik begrijp dat we het nog over de Telegraaf gaan hebben. Uh, Mediaconcern TMG, uitgever van onder meer die Telegraaf, heeft een brandbrief gestuurd aan de minister van Bijzenveld. Daar is zij weer. Over marktverstorende praktijken van de met belastinggeld gefinancierde publieke omroepen. Uh, Joost Nieuwmuller, vlak dus voor die bedrief van de minister, een beetje klieren ja. van de TMG. Eh, uh, Nee, nee. Ik, ik, kijk, ik bedoel, dit is natuurlijk al... dit is een discussie die al twintig jaar speelt. En het gaat ook in feite om die omroepgegevens. Uh, yeah, want dat komt in de brief op een gegeven moment ook nog aan de orde. Uh, uh, zijn die op, omroepgegevens... zijn die van de publieke omroep... Of zijn die van de, van de vrije markt? Uh, nou ja, daar gaat het in de feite hier om. Als het dus gaat om, om internet... gaat het ze, nou, ze hebben natuurlijk een heel succesvol uh, ding gemaakt van, uh, van Omroep.nl. Die site waarop je snel kunt zien welke programma's er zijn. Ja, daarvan zegt de Telegraaf. Van, uh, waar moeten wij uh, concurreren tegen door belasting betaalde concurrenten? Nou, dat lijkt me een volkomen legitiem argument. Maar waarbij de Telegraaf ook een dubbele pet op heeft. Want uh, die zitten met twee zenders in het... Publieke bestel, haken daar ook gewoon de subsidies voor binnen. WNL. Poont en WNL. Ik vind het echt onbegrijpelijk toen de tijd dat Plasterk uh, heeft heeft, dat ze heeft toegelaten. Het is gewoon een commercieel initiatief. Van de Telegraaf was zo, zo helder als wat. Dus ja, weet je, we moeten ook wel, dan wel een beetje recht op pad blijven. Maar mm. ze zijn sowieso, uh, ze hadden laatst een kop, de hel van de Hilversum dat ging dus weer over die wereldomroepen. <laughs> ze zijn een beetje tegen die publieke omroepen ook aan het schoppen. <laughs> nou, dan moeten ze als eerste er zelf uitstappen met WNL en Pauw. Ja, officieel de... zijn die banden verbroken, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja maar Jawel, maar, kijk, bedoel, die, die relaties liggen er natuurlijk informeel wel, maar officieel niet. En dat is toch wel van belang om dat vast te stellen. Bovendien denk ik dat uh, WNL en Pauw Nieuws toch wel. Nou, je had net iets toevoegen. Kijk, dat vind ik nou nog wel iets toevoegen aan de, aan de publieke omroep. Nou, dat WNL er ook nog niet, eens een hoor. keer. Pauw dat er, wel. Dat er, dat er, WNL niet. Ik bedoel, nee. uh, als je ja, kijkt hoe de verhoudingen in Nederlandse politiek zit... En je ziet hoe de verhoudingen in, in de publieke omroep liggen. Dan is daar dus gewoon iets heel scheef. Publieke omroep is is inderdaad allemaal drie keer Volkskrant, terwijl de Volkskrant een enorm veel betere krant is geworden de laatste tijd met ook andere geluiden. Ja. ja, nou ja goed, het is weer het hele ritueel. Ja, ja, ja, ja. ja. la la het... laten we die brief van de minister afwachten, dan praten we dan over door. De, dank de, voor nu. Goed. Els Miedema <laughs> en Joost Nieuwelen waren dat. Dit is Radio 1 lunch. Maar gelijk door naar de andere kant van de tafel. Daar zit Marcel Hofman, is 49 jaar, komt uit Bergsenhoek. Uh, welkom, gaat meespelen aan de uh, Nationale Nieuwsquiz. Gisteren 60 punten, dus daar moet je overheen ja. als je de weekwinnaar wilt worden. Uh, jij zit, zoals dat heet, in between jobs. Inderdaad. Klinkt ja. altijd mooi. Ja. ja, je kan het ook werkloos noemen, maar uh, <laughs> ik ben eigenlijk een halve werkloze, hè, zoals uh, gemeld. Uh, jarenlang gewerkt in de koffiebusiness, in, uh, richting de horeca, als sales en marketing manager. En uh, nu hebben we enige tijd op zoek naar een nieuwe vaste aanstelling... maar werk tussendoor bij uh, DigiFly, bestellen van, uh, van gebakken. Ja. Uh, dat hoort bij de koffie natuurlijk. Inderdaad, dus, uh, ja, dat was een leuke overgang. Contacten ja. waren er. Ja. Oké, okay, nou, uh, als er iemand uh, een leuke baan heeft voor je... Dan kunnen ze altijd via ons melden ja. en dan uh, spelen we dat netjes door. Eerst maar eens kijken hoeveel je van het nieuws weet. De Tweede Kamer stemt in met de bezuiniging... van bijna 1 miljard euro op Defensie. Dat doen we met uh, tegenzin. Ja, dat doet heel veel pijn. De Nationale Nieuwsquiz. Het is in elk geval zo dat de Kamermeerderheid de bezuiniging wil terugdraaien op drie specifieke punten. Ik vind het idee, dat kan ik me best voorstellen. Op de totale bezuiniging van 1 miljard is het klein bier. Het is de zwaarste beslissing die ik als Kamerlid ooit heb moeten nemen. Volgens de SP helpt de coalitie krokodillentranen. Minister hille vindt het allemaal prima als ze maar een alternatief verzinnen. Ja, de coalitiepartijen willen dat twee van de vier patrouilleschepen van de marine niet worden verkocht. Van welk ander militair transportmiddel willen de partijen vijf behouden? Uh, de Koegar-helikopters. En dat is goed. Hille is bereid die aanpassing te maken, maar stelde wel de voorwaarde dat de bezuiniging die door de aanpassingen wegvalt, ongeveer 40 miljoen euro, ergens anders op de begroting van Defensie, moet worden gevonden. Vraag 2. Uh, maar daar houden de verzoeken voor aanpassingen niet op. Eén partij wil dat de bezuiniging op de Marche C worden geschrapt. Welke partij is dat? De PVV. En dat is goed. En ook daarvoor geldt dat Hillen zegt. Allemaal leuk en aardig. Maar het geld moet wel ergens vandaan komen. Vraag 3. Onlangs kwam de Margeusé in het nieuws... omdat er weer in de grensstreek zal worden gecontroleerd. De mobiele grenscontroles werden in januari stopgezet... nadat de Raad van State bepaalde dat ze te veel leken... op de oude paspoortcontroles, die dus verboden zijn. Welke minister bedacht een manier om de controles toch mogelijk te maken? Ja. Weet je? Eh... Uh...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 Ja, van Persie over het weglopen gelijk naar de kleedkamer. Ja. ja, dat klopt. Hij betreurt dat nu achteraf. Uh, dat hij gelijk die kleedkamer in stormde en dat hij was gewisseld. Um, dan vraag 5. Het is dus even afwachten of hij de volgende keer zijn woede kan beheersen. Misschien kan hij dat uh, morgen al laten zien. Tegen welk land speelt Oranje dan? Uruguay. En dat is goed. Net als Brazilië is ja. ook Uruguay uit op een eerherstel... na de 2-3 nederlaag tegen Oranje in de halve finale op het WK in 2010. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term zoeken we. Wat voor onderwerp is dat hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik mag altijd een maatje meer zijn. Drie. Dit jaar profiteert Jantje Beton van mij. Stop. Hollandse Nieuwe. Hoezo? Nou, maatje. Een, een, het goede doel, denk ik, van het eerste een tonnetje of zo. Ja. De andere aanwijzingen waren geweest... vissers mogen dit jaar 200 miljoen kilo van mij vangen. En mijn eerste vaatje wordt vandaag geveild. Inderdaad, de Hollandse Nieuwe. Uh, haring mag Hollandse Nieuwe ofwel maatjesharing heten... als die minimaal 16% vet bevat. Door grote vellen het voedsel in het zeewater... rekenen het Nederlands Visbureau op vettere haring dan vorig jaar. En de opbrengst van het vaatje gaat inderdaad naar Jantje Beton. Komen we op factor 8. Daarmee spelen we zo deel 2 van de quiz. Ik ben het eens met de stelling.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 De stelling dus, het is terecht dat ouders meer moeten betalen voor de kinderopvang. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert, gebruik dan Hekje standpunt. En wij zijn terug bij Marcel Hofman, 49 jaar uit Bergsenhoek. Factor 8 zojuist, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Ja. Ook zijn score tot nu toe is 60. Uh, dat betekent bij acht vragen goed, beter al overheen. Nou, we gaan het proberen. Dat is te doen, maar uh, beter nog veel meer. Goed, want uh, er komen nog meer kandidaten voorbij deze week. Dus M als je de weekwinnaar wordt, gelijk ruim in zou ik zeggen. Probeer ik. Ja. Uh, 90 seconden de tijd, veel vragen, uh, antwoord onduidelijk, pas roepen. dan uh, stellen we snel de volgende vraag. Okay. Komt die? De nationale nieuwsquiz. In welke stad rijden vandaag de hele dag geen bussen, trams en metro's? Dat is goed. Actievoerders van welke organisatie hielden vanochtend het transport van kernafval bij Borselen tegen? Greenpeace. is goed. Dus in welk Noord-Afrikaans land zal volgende week de avondklok worden opgeven? Even. Libië. Nee, Egypte. Welk oud Judoka maakt zijn filmdebuut in de derde mega-mindy-film van de geest? Dat is goed. Op welk vliegveld is een man met 200.000 euro op zak aangehouden? schiphol. Dat is goed. Terwijl ze al jaren dood zijn, ontvangen sommige inwoners van welk land nog jarenlang ja, een pensioen? Uiteraard weer Griekenland. Dat is goed. Wooncoöperatie Woonbron wil welk horeca schip zo snel mogelijk? SS Rotterdam. is goed. Wie zal deze maand op Broadway de Joop van de Endermusical Sister Act gaan bezoeken? Obama. Dat is goed. Het aantal houders van Wat voor Kaat is in 2010 met 12% gegroeid. Een museumkaart. Welke Amerikaanse zanger zal 26 juli voor een tweede keer in korte tijd in Nederland optreden? Prins. Is goed. In plaats van het verwachte faillissement heeft welke club uitstel van betaling RBC. aangevraagd? Dat is goed. Uit onvrede heeft Radko Mladic het Joegoslavië-tribunaal met wat gedreigd? Uh, Hongerstaking. Uh, dat is goed. Waar houden de Europese ministers van Landbouw vandaag een spoedberaad over de EHEC-bacterie? Luxemburg. Dat is goed. Welke tennisser heeft zich teruggetrokken voor het grastoernooi van de Duitse Halle? Is goed. In welk land zijn meer dan 4000 mensen vanwege het noodweer geëvacueerd? Chili. Fout, Dominicaanse Republiek. Welke partij wil dat Den Haag een officiële nachtburgemeester krijgt? PVV. Is goed. Welke feijenoorde heeft besloten zijn carrière per direct te beëindigen? Thomas. Dat is goed. De weerstand tegen het alsnog rijden van de GP in welke golfstaat groeit bij de Formule 1 coureurs? Het is Bahrein. Voetbalclub Fulham heeft wie vandaag gepresenteerd als de nieuwe manager. Jo, zei je. En dat is ook goed. Hoeveel denk je dat er goed waren? Uh, gok 11. 15, meneer. Zo. Ja. Kijk eens even. Knap hoor. Dat telt. Ja. 120 zitten we dan op. Nou. Voor keer 46, de... 46, hè? Oh, je hebt er al een keer in gedaan? Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, kijk aan. nou, ja. dat is in ieder geval een enorm... kunst. Hè? En een verdubbeling van wat er stond. 60 naar 120. Dus dat is vanaf nu te kloppen score. En daar zullen de rest van de andere deelnemers nog een, een kluif aan krijgen, denk ik. Mooi. Je krijgt van ons nu mee twee kaarten voor beeld en geluid. Het sowieso, het prijspakket, de lunchradio hoort daarbij. En een mok... En wie weet spreken we elkaar dan vrijdag om te vermelden of de hoofdprijs ook aan jou maakt. Ik zie ernaar uit, bedankt alvast. Je kan het ook gebruiken in deze tijd ja. natuurlijk. Uh, Oké, okay, uh, dat gaan we afwachten. Goede reis terug naar Hoek. Um, wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Dan gaat het over uh, de run op nieuwe medicijnen. Dat is nu zo'n run op een nieuw kankermedicijn. Maar dat moet eigenlijk nog verder getest worden. Wanneer is dat afgelopen, zo'n testfase? Dat is de vraag, zometeen het antwoord nu het NOS Journaal.